8 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Rosentaal schrapt 300 banen diplomatieke dienst. Battera vraagt opheffing EU sancties. En begrotingsoverleg VS nog zonder resultaat. Bij de diplomatieke dienst verdwijnen 300 banen. Dat is het gevolg van bezuinigingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er verdwijnen 200 banen bij de posten in het buitenland en 100 in Den Haag. Mogelijk vallen er ook gedwongen ontslagen. Volgens de Volkskrant wil minister Rosenthal zeven ambassades sluiten. Het gaat dan om ambassades in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Buitenlandse zaken kan alleen zeggen dat er ambassades dichtgaan, maar wil nog niet kwijt hoeveel. Vandaag praat het kabinet over het voorstel van Rosenthal. De gekozen president van Ivoorkust, voorkust, Wattera, heeft de EU gevraagd de sancties tegen zijn land op te heffen. Op de staatstelevisie zei hij dat hij onder meer de cacaohandel via de havens van San Pedro en Abidjan wil hervatten. Wattara vindt de opheffing van de sancties nodig... om de economie van die voorkust weer aan de praat te krijgen. Hij beloofde dat het leger de ziekenhuizen zal voorzien van medicijnen... en de markten van voedsel. Zijn troepen hebben bijna het hele land in handen. President Bakbo is al dagen in zijn paleis omsingeld... maar die weigert af te treden. Volgens Frankrijk heeft hij nog minder dan duizend militairen... die loyaal aan hem zijn. De zware aardbeving van gisteren in Japan heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Meer dan 100 mensen zouden gewond zijn geraakt. De naschok in de zwaar gehavende kuststreek in het noordoosten van Japan had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste schok sinds de grote aardbeving van vier weken geleden. Er was een tsunami waarschuwing, maar die werd anderhalf uur later ingetrokken.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 In Spijkenisse is een vrouw bij een overval uit het raam van haar huis gesprongen. Ze raakte zwaar gewond door haar val van de eerste verdieping. Gisteravond drongen een paar onbekende mannen het huis binnen. Ze hadden waarschijnlijk een wapen. In het huis waren ook een man en hun kind. Ze raakten niet gewond. Het is niet duidelijk of de overvallers iets hebben gestolen.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 Doordat stoplichten niet werkten ontstond in Caracas een verkeerschaos. Ook een olieraffinaderij werkte niet meer. Volgens president Chavez is schade aan een van de hoofdkabels de oorzaak van de storing. In enkele provincies van Venezuela waren afgelopen week al vaker grote stroomstoringen. FC Twente en PSV hebben allebei hun eerste wedstrijd... in de kwartfinales van de Europa League verloren. Twente verloren in Spanje met 5-1 van Villarreal. En Benfica was te sterk voor PSV. Het werd in Portugal 4-1. Volgende week donderdag zijn de returnwedstrijden. Dan het weer nog. Eerst kans op mist en verder zonnig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 11 graden op de wadden... tot 17 in Limburg. In het weekend is het zonnig, het wordt nog wat warmer... en daarna is er kans op een bui. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het midden van het land komen af en toe nog mistbanken voor. En vanwege de mist zijn de spitsstroken op de A1 bij Barneveld... en op de A50 bij Arnhem nog steeds afgesloten. Nou, verder stelt de spits niet veel voor. Zeven files, goed voor 15 kilometer. Enig opvallende file door werkzaamheden staat op de A58... bergopzoom richting Vlissingen. Daar staat voor de Vlakentunnel 3 kilometer.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is de dag dat minister Hille van Defensie... zijn ingrijpende bezuinigingen voor de krijgsmacht bekendmaakt. 6.000 gedwongen ontslagen onder meer. Bij alle rangen straks de reactie van de vereniging van officieren. We bellen met Kiel Duits in het rampgebied in Japan... dat gisteren een nieuwe zware schok te verduren kreeg. En de Ivoriaanse gekozen president, Watara... loopt vooruit op de ontknoping in zijn land. Zou je dat wel zeggen ja, want de EU-sancties tegen Ivoorkust moeten van de baan. Dat zegt de gekozen president Watara. Zonder die sancties kan de handel met het West-Afrikaanse land namelijk weer op gang komen, zo redeneert hij. Gaan eens even vragen hoe europarlementariërs daarover denken. Bijvoorbeeld Ria Omer zit voor het CDA in uh, het Europees Parlement. Mevrouw Omer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dit pleidooi van uh, Watara? Nou, ik... Ik ben allereerst blij met het goede nieuws dat de democratie begint te winnen. Maar ik vind het nog een beetje vroeg om de sancties nu al op te heffen. Laat maar eerst bevestigen van wat er kan gaan gebeuren. U bedoelt dat Bakbo eerst maar eens weg moet? Echt weg moet? Echt weg moet en er ook zekerheid moet zijn dat de democratische instituties in dat mooie land ook weer hersteld worden. Dan vindt u het niet genoeg, mevrouw Omen, dat Watara straks de gekozen president... en ook internationaal erkende president straks de macht in handen heeft? Op dit moment nog niet. Nee. Uh, wat ik begrijp is dat het uh, paleis omsingeld is, dat uh, uh, uh, Marco nog steeds in de bunker zit. Nou, laat maar eens even kijken van wat er precies gebeurt. Dan hebben we nog wel een, een week, een paar dagen, uh, dat we dan die beslissing kunnen nemen. Ja. Maar het nu al opheffen van de sancties vind ik eigenlijk een beetje te vroeg. Maar als hij, als hij daar eenmaal zit, moet hij zich ook nog eerst bewijzen, vindt u? Wat hij zal moeten bewijzen is dat uh, hij ook bereid is om uh, naar een internationaal strafhof te gaan... om uh, te laten uitzoeken wie nu verantwoordelijk is voor de grote moorden die er uh, gepleegd zijn door uh, welke troepen dan ook... Uh, maar de sancties kunnen pas opgeheven worden als hij dus echt aan de macht is. Maar u vindt dus dat Qatar zich ook nog moet verantwoorden de, daarover? Dan zou dat dus kunnen betekenen dat, um, ja, bijvoorbeeld die sancties nog steeds ook als hij aan de macht is um, geldig blijven? Nee, ik koppel de sancties koppel ik uh, niet aan het uh, internationale strafonderzoek wat er moet gebeuren. Ik koppel de sancties aan het inderdaad de macht hebben van Qatar over het hele land. Um, aan de andere kant, het is natuurlijk wel in belang van de Ivorianen... en die hebben het bepaald niet gemakkelijk dat die sancties snel van de baan zijn. Bent u wel bereid daar haast mee te maken? Ja, absoluut. We zullen... De verantwoordelijke voor het buitenlands beleid zullen we dus vragen om aanstaande maandag te gaan bekijken van wat er precies aan de hand is. We hebben als Europese Unie hebben we onze vertegenwoordigers ook in de Ivoorkust. Die zullen ons ook rapporteren. Maar nu al tijdens de omzingeling te zeggen van uh, wij geven alle sancties vrij, dat lijkt me echt te vroeg. Oké, okay. nog eventjes terug naar het strafhof, uh, mevrouw Alme. Want ja. stel nou dat wel wordt aangetoond dat de troepen van Watara misschien wel onder zijn bevel ja. betrokken zijn geweest bij die moordpartij in, uh, in die stad. Dat, wat moet er dan gebeuren? Ja, ik loop niet vooruit op datgene wat de Strafhof uh, nu al uh, gaat... Dus nee, maar er zijn aanwijzingen dat de troepen wel betrokken zijn. Ja, maar dan zal, uh, dan zal ook uh, de heer Quartar, dan zich uh, moeten verantwoorden. En ik denk dat dat de afspraken zijn die zowel in de Afrikaanse Unie als ook in de Europese Unie met hem gemaakt moeten worden. Zou dat nog consequenties hebben wat u betreft voor zijn presidentschap? Niet op vooruit lopen. Dat had laten, u we afwacht, hopen, laten we hopen dat hij uh, op een democratische manier uh, niet alleen aan de macht is gekomen, want dat denken we met z'n allen. Uh, maar laten we ook hopen dat hij niet verantwoordelijk is voor het bloedbad wat er gebeurd is. Goed. Ria Omer, dank voor uw snelle reactie. Graag gedaan. Het was een hevige naschok die Japan gisteravond trof. En een kracht van meer dan zeven op de schaal van Richter. We gaan erover praten met journalist Kjeld Duits. Hij is nog steeds in dat rampgebied. Kjeld, gisteravond deed je verslag net na de schok. Jij maakte dat ook in alle hevigheid mee, midden in de nacht. Kon je daarna nog een beetje slapen? En de rest van de mensen daar? Um, ja, het was natuurlijk wel moeilijk. Ik heb mijn best gedaan en ik heb wel een beetje slaap kunnen hebben. Um, maar ik hoorde van een heleboel mensen dat ze niet konden slapen... En er zijn ook een heleboel mensen die uh, bijvoorbeeld bij mij in het hotel het hotel zijn uitgetrokken en in hun auto uh, zijn gaan liggen. Omdat ze bang waren dat er misschien nog een, zo een schok zouden komen. Of dat het hotel zo zwaar beschadigd uh, was dat het misschien zou in kunnen storten. Hmm, we hebben Bordom, wat beeld... Dat niet het geval was. Nee, precies. We hebben wat beelden gezien. Kjeld ging behoorlijk heen en weer was men ja. in rep en roer. Ja, het was heel heftig. Ik was zelf net gaan slapen, dus ik werd door die uh, schok wakker geschud. Het was echt een hele, hele heftige schok. De, en het ging een 20 tot 40 seconden door. En ik hoorde onmiddellijk stemmen in de gang buiten mijn deur. Dus ik ben ook uh, mijn camera uitgegaan. En je zag een heleboel gasten uh, door de gang lopen. Uh, er was geen elektriciteit meer. Dus de verlichting was uitgevallen. De noodverlichting was aan. En uh, dat zijn kleine, zachte lampjes... Uh, die nauwelijks door uh, het stof en het betongruis dat in de gang heen, uh, heen konden schijnen. Uh, er lag wat puin, uh, wat klein puin op de grond. En er liepen werknemers van het hotel uh, die renden van verdieping naar verdieping om te ja. kijken of er uh, schade was. Wat dacht je? Dan gaan we oh. weer? Uh, ja, op het, uh, toen we de aardbeving zelf hadden, dacht ik van nou. Dit zou wel eens het einde van, uh, van Japan. Denk mijn dagje van mijzelf kunnen zijn. Uh, ik, ik had echt het gevoel van ja, deze schutting is zo enorm hevig. Ik denk niet dat dit gebouw dat kan doorstaan. Ja, maar het heeft dus uitstekend goed doorstaan. Ja, wat zijn de laatste berichten over slachtoffers en schade? Uh, volgens uh, de uh, nieuwsberichten zijn er zo'n 100 gewonden en 2 doden. Ik ben zelf uh, op het stadhuis geweest van de stad waar ik zit vandaag in Ichinoseki... En daar vertelden ze me dat er elf licht gewond waren. En er is weliswaar weinig schade aan huizen. Je ziet wat, je ziet wat padden die naar beneden zijn gekomen. Maar er is dus heel veel schade aan de infra infrastructuur. Bijvoorbeeld in de stad waar ik zit zijn zo'n 37 wegen nu geblokkeerd of beschadigd. En er is geen water meer. We hebben nog altijd geen elektriciteit, ook nu niet. En um, uh, gas is hier wel oké, okay, maar in veel steden heb ik gehoord, via de radio is er geen gas meer. En uh, De treinen staan allemaal stil, er zijn geen treinverbindingen meer. En wat er ook komt als je geen elektriciteit hebt, en dan denk je natuurlijk gewoon niet meer na, dat betekent ook dat je geen benzine meer kan pompen bijvoorbeeld. Het is het probleem dat we hadden van de afgelopen weken van onvoldoende benzine... Nou, dat gaan we waarschijnlijk weer krijgen. Ja. Er zijn ook geen telefoonverbindingen, omdat er geen elektriciteit is. En eh, de zendtorens van de mobiele telefoons... die, blijven maar, die kunnen maar uh, een dag of twee werken op hun... Uh, Accu's. Dus als er meer dan twee dagen geen elektriciteit is, dan valt straks die verbinding ook weg. Als jij ook al dacht uh, dat je laatste uur geslagen had, Kilt. Hoe is dit voor de mensen die daar, die daar wonen? Hoe traumatisch moet het voor ze zijn om opnieuw zo'n schok mee te maken? Zeer traumatisch. Uh, alle mensen waarmee ik vandaag heb gesproken, zeiden enorm geschrokken te zijn... Eén vrouw die vertelde me dat ze vooral geschrokken was over het feit dat het lothuis ook een slechte kaarten had toebedeeld. Uh, haar huis is uh, redelijk zwaar beschadigd, Zij is Het was een grote troep bij haar thuis, het huis staat weliswaar. Maar uh, uh, het was niet meer mogelijk om de deuren dicht te doen. Uh, dus uh, zij uh, liet haar kinderen vandaag thuis om op het huis te passen terwijl zij naar het werk ging. En ze is in haar pyjama naar het werk gekomen met een... Uh, een eh, grote jas eroverheen die nog in haar auto lag. En haar haren hevig in de war. Maar hij eh, al gewoon netjes naar het werk gegaan. Heel indrukwekkend. Eh, ik sprak met een oude, andere vrouw... die echtgenoot toevallig net van een vergadering eh, was gegaan in Tokio eh, gisteren. Dus die zat daar met een eh, grootmoeder van in de negentig. Eh, alleen thuis. En de dakpannen die waren van het huis eh, afgevallen... Eh, en de auto's konden niet meer door de straat daarheen. Dus die zijn daar met tweeën, een vrouw van een jaar of 57 en een vrouw van in de 90, die dakpannen op de straat weg gaan vegen, zodat de auto's er weer door konden gaan. En ze zei dat ze echt ontzettend bang was. Wat het tot gevolg heeft gehad, is dat het kwam net op het moment dat mensen hier een beetje rustiger gingen voelen. Dat ze relaxter werden. Het bleek erop dat de dingen weer beter werden. En dit heeft in één keer zeg maar iedereen teruggebracht naar start. Ja. Daar kunnen wij ons veel bij voorstellen, Kjeld. Dank je dat je ons weer even wilde bijpraten over Japan. En dan met name natuurlijk die naschok van gisteravond. Kjeld, Duits journalist in het rampgebied. Natuurkundigen over de hele wereld zitten vandaag nagels te bijten. Is er nu wel of niet een nieuwe natuurkracht ontdekt? Gaan we straks over praten. Eerste verkeersinformatie bij de AWB met een rustige ochtendspits. Ja, al eerst even waarschuwen, want in het midden van het land... Daar komen nog af en toe misbanken voor. En inderdaad, het is een echte vrijdagochtendspits. Slechts 12 files, goed voor 38 kilometer. De meeste vertraging heeft op dit moment het verkeer op de A28 richting Utrecht. Bij Leusen Zuid 5 kilometer. En verderop bij Klopend Reserveerd, daar staat een 2 kilometer... daar staat een vrachtwagen stil en die blokkeert daar de rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 8. Het is vandaag D-Day bij Defens. Minister Hillen gaat vandaag uh, openheid van zaken geven... over de bezuinigingen bij Defensie. 1 miljard wil de minister bezuinigen... En dat kan niet zonder een heleboel gedwongen ontslagen. De beleidsbrief daarover hebben wij hier bij de NOS al ingezien. Nou, daaruit blijkt dat de komende jaren 6000 mensen binnen de krijgsmacht hun baan verliezen. Dat zijn dus gedwongen ontslagen. En dat is veel meer dan eerder werd aangenomen. Jean Deby is voorzitter van VBM NOV en daaronder valt de Nederlandse Officierenvereniging. Goedemorgen. Vanmiddag komen de officieren met hun standpunt naar buiten. De verwachting is dat er veel banen onder de officieren zullen verdwijnen. Wat gaan ze de minister vertellen? Nou ja, Ik denk dat de officieren, in ieder geval de minister, gaan vertellen... dat met name de strategische functie van de krijgsmacht... dat die wordt aangetast door dat een groot aantal eenheden gaan verdwijnen. Zoals de f 16s de helikopters, de schepen, bataljons gaan verdwijnen. En dat betekent dat het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht... al zodanig gewoon in gevaar komt en verkleind komt. Mm -hmm. En dat betekent zowel iets voor het handhaven van de internationale rechtsorde en stabiliteit... Maar dat betekent ook iets voor de ondersteuning aan de civiele autoriteiten berampen. Maar er wordt wel gezegd over Defensie dat het een waterhoofdorganisatie is met te veel lagen. Met veel hoge officieren en oudere adjudanten. Uh, daar moet wat aan gebeuren. Deelt u die mening niet? Uh, het punt is uh, dat uh, dat wel een constatering is uh, die moet uh, plaatsvinden. Dat betekent uh, dat je dan als, uh, als, als krijgsmacht uh, goed werkgeverschap uh, moet tonen. En dat betekent ook dat je op een fatsoenlijke manier mensen van naar werk moet brengen. En dat betekent mm -hmm. ook dat de minister een heel stevig sociaal beleidskader met de vakbonden moet afsluiten. Oké, okay, dus daar zegt u eigenlijk inderdaad, er moet wat gebeuren aan dat uh, grote waterhoofd, zullen we maar zeggen. Um, maar ja. dat moet dan wel verantwoord gebeuren. Uh, het punt is uh, natuurlijk dat het op een zeer verantwoorde wijze moet uh, gebeuren. Het uh, betreft hier mensen uh, die uh, jarenlang voor de Defensieorganisatie hebben gewerkt, die vele uitzendingen op hun uh, naam hebben staan en die mag je niet uh, zo bij het golfvuil uh, zetten. Daar hoor je goed werkgeverschap uh, te tonen en dan zorgen, moet je zorgen dat mensen uh, van werk naar werk uh, gebracht uh, worden. Ja. Maar meneer Deby, nu is duidelijk geworden dat er 6000 gedwongen ontslagen zullen vallen. Wat vindt u van dat aantal? Dat is een buitengewoon hoog aantal. En ik sluit niet uit dat het er veel meer worden. Als dit kabinet meer tijd daarvoor neemt, dus het betekent dat ze het ook wat over de regeringsperiode gaan tillen. dan kunnen veel minder mensen of hoeven veel minder mensen gedwongen ontslagen te worden. En kan het op een goede manier afgebouwd worden. Dus u vindt dat ze daar een langere tijd voor moeten nemen? Uh, da dat is uh, mijn uh, voorstel en dat uh, zal ik ook in de richting van de Tweede Kamer uh, naar voren toe brengen. Als we dat doen, uh, dan kunnen we dat op een uh, veel betere manier opvangen. Is er enig begrip bij uh, uw achterban? Want de pijn zal evenredig worden verdeeld, zo is de verwachting. Ook onder generaals en andere hoge officieren vallen ontslagen. Is er begrip voor? Uh, nee, Er is dus we, weinig be begrip voor, uh, en, uh, zeker vanwege het feit uh, dat uh, zowel de VVD en de CDA uh, stonden voor een uh, sterke krijgsmacht en uh, waar veel onbegrip over is uh, dat uh, vervolgens een kabinet er uh, komt en een miljard bezuinigd gaat worden en dan uh, wordt er dan met name bezuinigd op uh, ja, helikopters, jachtvliegtuigen schepen, bataljons en dat tast uh, meteen uh, de slagkracht uh, ook van de defensieorganisatie aan en dat betekent ook uh, dat uh, de nationale ondersteuning uh, ook onder druk uh, komt te staan, uh, want uh, de krijgsmacht doet uh, bijvoorbeeld kustmacht uh, de explosieve opruiming, op het moment dat er iets op chemisch of nucleair uh, uh, zaken aan de orde zijn, dan is het uh, de... De, de inzet van de krijgsmacht tegen gewenst. Uh, op het moment dat de brandweer het niet meer af kan uh, in Nederland, dan uh, wordt defensie ingezet door met blushelikopters. Ja. Uh, het is een veilheid aan taken die, uh, die de burger niet zo goed uh, kent uh, van de Defensieorganisatie, die de Defensieorganisatie uitvoert en uh, die uh, ook in het gedrang uh, gaat komen. Goed, nou het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Dat is wel duidelijk. Jean Deby, voorzitter van de VWM NOV, daaronder vallen ook de Nederlandse officieren. Dank u wel. Graag gedaan. Bij de start van de week van de ambachten stort Mark Robin Visser zich er volledig op. Eerst heeft hij zich ondergesmeerd met stukken en nu? Nou, eh, dit wordt een heel, heel ingewikkeld verhaal hier. Ik heb me net geprobeerd te laten uitleggen, maar ik denk dat het maar gewoon het beste is om het in de praktijk te leren. Dat is een siergrindvloer leggen. Oh. Dat is ook heel ambachtelijk werk. Oh, ken je dat, Marcel? Heb je ja, dat wel gedaan? Ja, natuurlijk. Ja hoor, Marcel. Nee, nou, de kop... Natuurlijk niet. En, en ligt lig, lig, lig die, in de lig die vloer nog, Marcel? Of... <laughs> nee, ik heb het nooit gedaan, Mark Robin. Ik ga Ik neem mijn petje diep voor je af. Ik, ik, ik ga dit niet alleen doen, Daar begin ik niet aan. Ik ga dit samen met Eddie Klooserman doen. Die is van het bedrijfschap Afbouw. En daar hoort dit soort werk dus ook bij. Klopt, klopt, ja. Ja. Heeft u dit wel eens eerder gedaan? Ik heb het één keer eerder geprobeerd. Oh, dat, klinkt, dat klinkt niet goed. Gelukkig hebben we een expert bij ons. Expert, leg even uit. Ik wil graag met de blauwe korrels. Die kies ik graag. Nee, meneer Kloosterman, neemt u de groene korrels. En dan? En dan wordt hij op de vloer uh, gelegd ja. met een schepje. En met dan een schepje? Met ja. een schepje. Nou, dat kan ik wel. En dan moet dat vakje helemaal vol? Die vakje moet helemaal vol. Ja, en dan moet een, uh, en dikte van 8 mm aangebracht worden. Ja, Meneer Kloosterman, uw eigen vakje graag, want dat vakje is van mij. U gaat blauw, ik ga groen doen. Ja, doe maar groen. Nou. En dan gaan we dat dan doen. En dan hebben we 8 mm gelegd en dan moet dat dus straks uh, iets moois worden. Uh, en dit wordt dan de hele dag gedemonstreerd. Waarom gaan we dit eigenlijk uh, demonstreren? Dit gaan we demonstreren om te laten zien uh, wat voor mooie dingen je kan maken met, uh, met afbouwproducten. We ja. dus ook een siergindvloer. Ja, ja. Allemaal in het, uh, in het teken van de week van het, van het ambacht. Nou zijn hier al een paar ambachtlieden in spe. Die staan hier uh, een, een bekeuring te bestuderen die ja, ze gekregen maar... hebben. Waar heb je die bekeuring voor gekregen? Ja, voor vissen. Voor het wat? Voor het vissen. Voor het vissen. Ja, dat, dat is ook een soort ambacht. Ja. Hey, maar als jullie dit nou zo zien, uh, zien gebeuren, hè? denk je dan van... Oh, dat lijkt me wel wat? Ja, als... we meedoen, neem ook een kleur. Okay. Neem, neem deze maar even. Zou jij, heb jij al een ambacht? Ja, ik doe gipswanden zetten. Gipswanden zetten, daar heb ik persoonlijk ook ervaringen mee. Ik heb een paar maanden geleden bij mijn zus een gipswand gebouwd. met, met twee deuren erin. Waarvan ik dacht, nou, dat doe ik in het weekend met twee lieve vrienden. Ja. En, uh, maar dat is niet helemaal. Het uh... is niet gelekt. Nee, nee, nee. <laughs> Want er komt natuurlijk nog een heleboel kijken. Zeg, uh, jij werkt dus voor, uh, in, in een ambachtelijk beroep? Klopt, klopt. Dat klopt, ja. En, en uh, er zijn nog veel meer mensen nodig? Ja, inderdaad. Waarom denk je dat, uh, dat er dat het niet populair is. Niet populair genoeg. Ja, ik denk... Uh, ja, ik zou het eerlijk, uh, eerlijk gezegd niet durven te zeggen. Een vriend van jou die gaat liever vissen dan een uh, bouwen. misschien. <laughs> ja, maar dat is tijd hè. Dus, uh... Ik ga even terug naar meneer Kloosterman. Hoe is het met mijn vloer? En met uw vloer is het goed, dat, dat heeft bloedje voor u Oh, afgemaakt. Dat vind ik fijn dat iemand dat even voor mij gedaan heeft. Maar als u ziet hoe mijn vloer eruit ziet, dan zie je dat dat bewijst me weer... door wordt een, niks. Een Dit gaat gewoon. Je... Maar gaat... u heeft hem ook niet voorgesmeerd. Uh, dat is het. Ik heb We hem niet... Nee, je moet hem voorsmeren. Ja, ik luister heel af en toe naar de, naar de kennis. Te weinig zo te horen. Zeg, en zo kan je dus hier in het, in het ADO-stadion ook bijvoorbeeld met vers producten... Je kunt het kappersvak bekijken. En allemaal omdat er de komende jaren... 250.000 extra vakmensen nodig zijn. Er zijn te weinig vakmensen. Klopt, klopt. We hebben alle uh, ambachtelijke beroepen hebben daar problemen mee. Dus uh, ja, voor ook daarom de week van het ambacht. We promoten dus uh, naar jongeren en werkzoekenden... dat er genoeg werkgelegenheid is in de houtbouwbranche, onder andere. Nou, ik, ik ben al bijna om, maar ik, ik wil even het eindresultaat afwachten... voordat ik een definitieve keuze maak. <lacht> Tot later. Hou maar op, je kunt er niks van. Ik hij wist het wel? Het. Hij wist dat je moest voorstellen. Ja, dat heeft hij daar gehoord. Denk je? Ja. Okay. Nou, Zes minuten voor half negen is het. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. De ogen van natuurkundigen in de hele wereld... zijn gericht op het uh, Fermilab in Chicago, in Amerika. Dit uh, Fermilab is een deeltjesversneller, een onderzoekscentrum... gespecialiseerd in de hoge energiefysica. Nou, en daar is in Chicago mogelijk een enorme ontdekking gedaan. Wetenschappers denken namelijk dat ze een nieuwe natuurkracht hebben gevonden. We praten erover met Erik Lane... Hij hij is hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam... ook verbonden aan het Nikef, het instituut dat namens Nederland in CERN werkt. Weet u wel, die Europese deeltjesversneller. Meneer Lane, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u um, inmiddels in hoge staat van opwinding? Nou, het is een hele interessante uh, aanwijzing... waar we het zelf niet als echt bewijs van een deeltje, maar het is zeker erg interessant. Wat hebben ze nou ontdekt? Nou, ze waren op zoek naar een, uh, een piekje om een uh, bestaande uh, natuurkracht uh, te verifiëren in een, uh, een data-analyse. En ze vonden tot hun verrassing een tweede piekje, uh, vlak daarnaast. Een tweede en, piekje? Ja. ja. Nou, dat zegt me helemaal niks. Nee, het piekje dat stelt een deeltje voor, als je dat plotte met grafiek. Dus dat ene de piek hadden ze verwacht, dat was een deeltje dat we al kenden. Maar die tweede piek, ja, die zouden dus een nieuw deeltje kunnen uh, betekenen. En wat moet ik me bij een nieuw deeltje... Uh... Precies voorstellen. Nou ja, bijvoorbeeld een deeltje als een, als een elektron of als een, als een licht deeltje, een foton, uh, dat soort deeltjes, maar dan iets anders. En, uh, ja, iets wat we nog niet kenden. Hm. Meneer Lane, ik haakte al af bij natuurkracht. Kunt ja. u eerst eens zeggen wat die vier bekende al zijn? Ik, ik, dat zijn de kernkrachten, zwak ja, en sterk. Precies, dus de zwaartekracht, die kennen we wel. Ja, dat kennen we wel. Dat is gewoon radiogolven. Dan de zwakke kernkracht, die zorgt ervoor dat de zon brandt. En de sterke kernkracht, die houdt de atoomkernen bij elkaar. En wat zou die, wat zou die vijfde dan zijn? Ja, dat is een soort neefje van uh, die krachten, denken we. Uh, ja, hoe het precies is, dat moeten we nog dan uitzoeken als het echt iets is. Hm. Maar het zou erop lijken, maar het is niet één van die vier. Het zou een hele nieuwe kracht zijn. Maar, dat is natuurlijk de vraag van de leek. Ja. Wat hebben wij daaraan? Nou, in eerste instantie uh, zal het niet de auto zuiniger laten lopen... of, uh, of de keuken uh, efficiënter maken. Maar het is wel een heel nieuw begrip van onze natuur. En niet alleen van natuurkracht op de allerkleinste afstanden... maar ook van het heelal. En dat geeft een heel nieuw licht op het hoe het hele heelal ontstaan is. Dus uh, dat is heel hmm. interessant. Ja, dan gaat, dan gaat het dus meer over de historie. Maar je hebt er dus niet zoiets aan als, als met de kernkracht... dat uiteindelijk tot, tot uh, kernsplitsing is gekomen... en dat je energie kunt opwekken. Dat nou, het is niet onmiddellijk te voorzien, maar uh, ja, je weet het nooit. Ja, want dat is, dat is natuurlijk ook iets wat men eerder ook niet dacht van bijvoorbeeld elektronen. Hè? Bijvoorbeeld, inderdaad, de, het beroemde antwoord van uh, de Engelsman Faraday. toen hij uh, radiogolven ontdekte in het begin van de 19e eeuw. en gevraagd werd: wat heb je eraan? Door de eerste minister van Engeland zei hij: die beroemde, uh, ja, voorlopig niets, maar ooit zult u de belasting over kunnen heffen. Hmm. En dat bleek uh, een waarheid. Dat, dat bleek een waarheid, ja. Dus het zou iets heel veelbelovends kunnen zijn. Maar u heeft nog wel uw twijfels. Hè? En daar moeten wij ook nog bij vermelden dat dat Fermilab op termijn uh, voor sluiting staat. Hè? Ja. De Tevatron-deeltjesversneller uh, daar. Ja. Zou dat ook kunnen meespelen? Nou, dat zou je kunnen denken. Maar in dit geval is dit piekje gevonden met de helft van de data van één van de twee experimenten bij het Fermilab. Nu is er dus voldoende data nog op de harde schijf om dit te verifiëren. Bovendien is er een tweede experiment dat het ook gaat controleren. Dus op zich is er al voldoende data om dit te verifiëren. En het is dus niet een of andere noodsprong om nog uh, langer open te blijven. En als het waar is, dan hebben ze inderdaad een grote ontdekking gedaan. Hebben ze echt een grote ontdekking gedaan, ja. Nou, Absoluut. Dan wachten wij dat nog even aan en hebben we hoop voor de toekomst. Ja, wij ook. Op een nieuwe energiebron. Misschien ja. wel. Meneer Lane, dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag.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 Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Bij de diplomatieke dienst verdwijnen 300 banen. En mogelijk vallen er ook gedwongen ontslagen. Door de bezuinigingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... verdwijnen 200 banen bij de post in het buitenland en 100 in Den Haag. Minister Roosentaal zou waarschijnlijk negen ambassades sluiten. Het gaat dan om ambassades in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Er wordt nog wel over gepraat welke ambassades dan precies dichtgaan. Vandaag praat het kabinet over het voorstel van Roosentaal.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 Uh, maar de sancties kunnen pas opgeheven worden als hij dus echt aan de macht is. In eraan beschuldigt zittend president Bakbo ervan... dat die de humanitaire crisis in het land heeft veroorzaakt. Aleraiesment, l'entêtement du président sortant ville d'Abidjan dans une crise sécuritaire et humanitaire grave. Bakbo verloor de verkiezingen, maar weigert om af te treden. In de Verenigde Staten is koortsachtig overlegd over de begroting van het land, maar de Democraten en de Republikeinen ze zijn er nog niet uit. Als ze de komende nacht niet uitkomen, dan gaat de federale overheid deels op slot, en dat betekent dat zo'n 800.000 ambtenaren niet kunnen werken en dus ook niet betaald krijgen, zegt president Obama. Dat means, first of all, 800.000 families, they suddenly are not allowed to come to work. It also means that they're not getting a paycheck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 In het hand kan Toyota de normale productie nog lang niet hervatten. De autofabrikant legde de productie stil op 14 maart. Door de tsunami waren fabrieken verwoest die essentiële onderdelen voor Toyota leveren. En sinds eind vorige maand worden er op bescheiden schaal weer auto's gemaakt. Volgens het bedrijf is het onduidelijk wanneer de volledige productie wordt hervat. Sinds de tsunami heeft Toyota ruim een kwart miljoen minder auto's geproduceerd dan normaal. De Schotse politie heeft de Libische oud-minister Koussa verhoord over de bomaanslag boven Lockerbie in 1988. De Libische leider Gaddafi heeft verantwoordelijkheid voor die aanslag erkend. En Koussa was in de tijd een topman in het inlichtingapparaat van Gaddafi. Dus hij kan extra informatie hebben, zegt de Schotse minister. Dat betekent niet dat hij suspect dat hij informatie heeft Lockerbie-atrociteit. Remember, het: is nooit de positie van het Office dat Mr. McGrahy alleen alone. Dus niet direct een verdachte in de zaak Lockerbie. Maar de aanklagers in Schotland vermoeden dat hij wel over geheime informatie beschikt. Kousa vluchtte vorige week naar Groot-Brittannië, naar eigen zeggen, omdat hij niet langer voor Gaddafi wil werken. In Spijkenisse is een vrouw uit het raam gesprongen van de eerste verdieping. En dat deed ze toen overvallers haar huis binnendrongen, zegt de politie. Ze bedreigden de bewoners en de bewoonster. Die vluchtte en die sprong vanaf de eerste verdieping de woning uit. En daarbij raakte ze zwaar gewond. De man en hun kind konden veilig de woning verlaten. En de overvallers zijn daar uiteindelijk vandoor gegaan. En het is niet duidelijk of die overvallers iets hebben gestolen in Spijkenisse. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag morgen en ook zondag krijgen we prachtig voorjaarsweer voorgeschoteld. De dagen kunnen wel wat mistig van start gaan. Dat zien we ook vanochtend in de regio Utrecht. Maar ook elders in het land kan het mistig zijn. In de loop van de ochtend trekt de mist op en komt de zon tevoorschijn. Temperatuur vandaag uiteenlopend van 13 of 14 graden in de noordelijke provincies... en 17 graden in Limburg. En het noordoosten van Nederland kan gevoelig zijn... voor wat wolkenvelden vanaf de Noordzee. Verder staat er een zwakke tochmatige wind uit het westen tot noordwesten... Op de Wadden mogelijk vrij krachtig. Windkracht 5. Komende avond en nacht denk ik dat het overwegend helder is. Dan kan er weer mist ontstaan en daalt de temperatuur naar zo'n 3 tot 6 graden. Kijken we naar morgen zaterdag, dan hebben we eenzelfde weerbeeld als vandaag, oftewel gewoon prachtig weer. De ochtend wel wat mist. Temperaturen gelijk aan vandaag. De wind is dan wat meer uit het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. Ook daarna op zondag is het prachtig weer met nog iets hogere temperaturen. Na het weekend toenemende kans op een bui, maar ja, dat is pas na het weekend. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. De spits stelt niet veel voor 13 files, zo goed voor 37 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam is bij de Schiphol-tunnel wel een ongeluk gebeurd. Er staat nu nog 3 kilometer. Wel zijn inmiddels allerlei stokken weer vrijgegeven. En de langste file op dit moment tot de A28, Zwolle richting Utrecht. Daar staat bij Leusden 5 kilometer.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 Israël heeft teruggeslagen na een raketaanval gisteren vanuit de Gazastrook. Bij die raketaanval werd een Israëlische schoolbus geraakt... en de chauffeur en een inzittende tiener raakten daarbij gewond. Hamas, dat het voor het zeggen heeft in de Gazastrook, heeft inmiddels een staakt het vuren afgekondigd. We praten met onze correspondent in Israël, Sander van Horen. Sander, eerst maar over die Israëlische tegenaanval. Hoe hard was die? Uh, hard, want je ziet dat uh, de afgelopen tijd de spanning eigenlijk is toegenomen aan beide kanten. En uh, nu escaleerde dat weer. En uh, de Palestijnen die hebben na de uh, Israëlische tegenaanval raketten weer afgevuurd. Daar is het nog weer op gereageerd. En zo ging dat gisteravond maar door. Aan de Palestijnse kant zijn uh, volgens Palestijnse bronnen inmiddels vijf doden gevallen. Uh, om elf uur gisteravond is er een staaktig... Afgekondigd door uh, de Palestijnse groepen in Gaza. En uh, daarna heeft Israël nog wel doorgebombardeerd. Maar zelfs op Twitter krijg je de indruk dat het uh, vannacht toch wel rustig is gebleven. Dus uh, in angst uh, wordt uitgekeken naar wat er vandaag eventueel nog gaat gebeuren. Ja, want Sander, hoe groot is dan de kans dat door een um, staakt het vuren. dat is afgekondigd door onder andere Hamas. Um, de raketaanvallen vanuit de Gazastrook? voorlopig stoppen. Nou weet je, de angst uh, die ik heb is een beetje dat uh, beide partijen nog altijd, hè, dus Israël en Hamas in de Gazastrook die het daarvoor het zeggen heeft en die ook het overleg is met bijvoorbeeld de islamitische jihad uh, mijn analyse is nog altijd dat ze allebei geen nieuwe oorlog willen. Maar elke keer zie je dat er uh, iets gebeurt waardoor er over en weer beschietingen zijn. Dan gaat die geest weer in de fles, maar de stress de spanning die blijft en elke volgende escalatie komt daar dus Bovenop. Nou, twee weken geleden zag je dat het compleet misging. Dat er inderdaad ook weer beschietingen over en weer waren. Uh, afgelopen zaterdag zijn er drie Hamas'ers beschoten in de Gazastrook. En toen kwam er een nieuwe spiraal van geweld. Maar het is niet zo alsof die in het luchtledige begint. Nee, die komt bovenop die spanning die er al was. Dus elke keer dat je het ziet escaleren, zoals nu, dan wordt dat eigenlijk alleen maar erger. Wordt er ergens nog over vrede gepraat? Uh, op dit moment niet, nee. En kijk, het probleem is dat uh, de partijen in de gaza Hamas, Islamitische Jihad, Popular Front, al die groepen... die zijn niet direct in contact met Israël. Uh, de Palestijnse autoriteit die het voor de zeggen heeft... op de bezette westelijke Jordaanhoever... die hebben natuurlijk een direct kanaal van communicatie. Nou ja, er wordt niet over vrede gepraat, maar die kunnen elkaar vinden. Uh, Hamas en Israël, die moeten het allemaal indirect doen. Nou, dat communicatie uh, er werd dus gisteravond gecommuniceerd dat de Palestijnen in elk geval nu de raketten bij zich houden. Uh, Israël die heeft voorlopig nog niets laten weten van uh, dat alles. Dus we zullen vandaag aan uh, de acties van Israël moeten aflezen of ook zij die geest weer terug uh, in de fles willen krijgen of dat ze toch nog door willen gaan om de Palestijnen in de Gazastrook duidelijk te uh, maken dat ze het niet pikken. Want kijk, er zijn allemaal ongeschreven regels rond de Gazastrook. Dat klinkt heel erg raar, maar een Kassam-raket bijvoorbeeld die in een open veld terechtkomt, uh, daar komt dan vervolgens een bom van Israël op een smokkeltunnel uh, voor terug, midden in de nacht dus dan raken er uh, in de praktijk weinig mensen gewond. Maar zoals gisteren, die beschieting op die schoolbus, waardoor een tiener zwaar gewond raakte, dat overtreedt dan die ongeschreven regels. En dan zie je dus dat er ook weer een hardere reactie komt. Hoe dat zich nu op dit moment gaat ontwikkelen, is dus ook moeilijk te voorspellen. Uh, Israël laat er op dit moment nog niets over weten. Sander van Horen over de beschietingen over en weer tussen Israël en de Palestijn. Terug naar eigen land. Het voorgestelde verbod op onverdoofd ritueel slachten leidt tot onrust in religieus Kringen. Nu nog mogen Joodse en islamitische slagers dieren zonder verdoving doden. Maar een kamermeerderheid steunt een plan van de Partij voor de Dieren. Die wil van de onverdoofde slacht af. Omdat het vindt dat dieren niet extra mogen lijden vanwege een geloofsovertuiging. Hendrik Willem Hofs, onze beslaggever, bezocht een islamitische slagerij in Rotterdam. Slagerij Islam Centrum van vader en zoon Reyani. meterslange toonbank met allerlei soorten vlees... Moerat Reani, er worden hier uh, lamscoteletjes uh, bereid, gesneden. Ja, Hollands lamscoteletjes. Hallo geslacht. Inderdaad, heeft u goed gezien. Dit is onze koeling. Koelruimte. Er hangt hier uh, aardig wat vlees. Ja, dus uh, allemaal uh, vlees dat wij gebruiken voor onze winkel in Rotterdam. Dit het allemaal ritueel geslacht. Het grootste deel, het overgrote deel, dat is Hallo geslacht. Dat is waarvan, waarvan wij het zeker weten. Nou, dat is een deel waar wij gewoon geen controle over hebben. Uh, die krijgen we wel als gestempeld halal binnen. Dus daar gaan wij gewoon vanuit dat het uh, halal geslacht is. En wordt het dan in Nederland gedaan of in het buitenland? Dit, dit, dit is allemaal Hollands vee. het zijn allemaal Hollandse lammeren, Hollandse kalfjes en uh, Hollandse geiten. Dat is wat wij gebruiken. U wil de Tweede Kamer het uh, ritueel, het halal slachten verbieden. Wat vindt u daarvan? Ik vind het een slechte zaak. En niet alleen... Uh... Ja, voor de slagersbranche. Maar het is echt een, hele grote, een heel groot segment dat kei en kei geraakt wordt. Er zijn bedrijven die daar, daarin uh, ja, gespecialiseerd zijn in het, in het hele halal gebeuren. En uh, ik denk dat Nederland knaken gaat kosten. En wat zou het voor uw klanten betekenen? Ja, ik, ik zal mijn klanten op de een of andere manier toch moeten voorzien. Ik bedoel, het is ook mijn boterham. Dus ik, ik, ik zal toch kijken hoe ik aan mijn handel zou kunnen komen. Nou, dat kan ik alleen doen door uh, te kijken over de grenzen. Dus ik, ik, ik moet uitwijken naar België... En Frankrijk, Duitsland, Engeland. En, maar um, dat gaat denk, misschien ook wel meer kosten hier. Ik denk dat, dat mijn klanten een dubbeltje of twee meer moeten betalen straks. En dat is, ik denk dat dat het enige is. Twee klanten staan te wachten op de bestelling. Eet u vaak ritueel geslacht vlees, halal vlees? Ja, altijd. Want nu wil de Tweede Kamer waarschijnlijk verbieden dat het in Nederland halal geslacht wordt. Ja, maar dat is in strijd gaan tegen islam natuurlijk. Ja, als je niet meer hal wordt geslagen, dan, dan zullen wij importeren vlees uit het uh, buitenland. Dan gaan wij niet... Uh... U gaat niet het andere vlees eten? Vlees eten, nee, nee, nee. In de Tweede Kamer zeggen ze het is niet uh, diervriendelijk genoeg. Ja, maar dat is dan ook echt de enige reden. Ik heb, ik heb, nergens, ik heb nooit rapporten gelezen dat het slechter is en schadelijker is dan uh, wanneer het op een andere manier doet. En dat is voor ons gewoon heel belangrijk om dat echt te weten. Dat is nog nooit bewezen. Ik denk dat het voornamelijk ook voor de boeren straks een probleem wordt. Want die kunnen straks hun vee niet kwijt. En wat gaan ze doen is dat ze hun vee natuurlijk naar het buitenland levend exporteren. En het daar slachten en het weer in Nederland leven. Dan komt het weer terug. Ja, dan komt het weer terug. Dus het wordt een logistiek rommeltje, om maar zo te zeggen. Alsjeblieft wel, dan denk je Henrik Willem Hofs was dat bij een idemietische slager in Rotterdam. FC Twente ging dus met 5-1 onderuit in Spanje. Voor PSV verliep het voetbalavondje in Zuid-Europa ook dramatisch. Het kwam met 3-0 achter tegen Benfica. Maar Zakaria Labiat zorgde dan toch nog voor het uitdoelpunt. De eindstand werd uiteindelijk 4-1. Middenvelder Otman Bakal werd na afloop door verslaggever Bas Tichler aangesproken op het spel van PSV. Ik vond het ontluisterend. Wat vond jij? Nou ja, ik denk dat we vanavond wel heel erg met de neus op de feiten zijn gedrukt. Ja. Dus uh... is geen prettige wedstrijd nee. Wat zijn de feiten? Nou, dat we vanavond uh, heel wat tekort kwamen om het uh, bij Vika lastig te maken. Om er een de wedstrijd van te maken. Er zijn naar mijn smaak een aantal dingen die opvallen. Wat ik niet had verwacht bijvoorbeeld, is dat PSV eerst onder druk wordt gezet... en deze heel erg in de war is vanavond. Nou ja, het is denk ik niet echt kenmerkend voor ons inderdaad. Alleen... We hadden vanavond niet de juiste vorm en als je dat koppelt aan de kwaliteiten van Benfica, dan kan het dit gebeuren. Um, wat gaat er allemaal bij jullie mis, wat normaal niet mis zou moeten gaan? Kijk, je kan tegen een tegenstander aanlopen die veel technische spits heeft, om ons wat te noemen. Dat kan een probleem zijn, maar wat gaat er vanavond allemaal mis, waarvan je zegt dat mag niet? Ja, ik denk dat er meerdere dingen misgingen. Anders... benoem ze? Nee, maar ja, het is dus niet, niet, niet, niet 1, 2, 3 makkelijk om hier he. allerlei dingen te gaan opnoemen. Ik denk, we, we kwamen zelf niet aan ons voetballer toe. En, en daar stond ook tegenover dat, dat we de goals te makkelijk, te makkelijk weggaan. Ja. Het baltempo te laag, te veel de lange bal. Dat soort dingen spelen allemaal mee. Ja, inderdaad. Maar ik zeg wel, je hebt ook wel te maken met de tegenstander natuurlijk. Zij gaf ons niet de kans om überhaupt op te bouwen. Ja, dan moeten wij nog wel eens in staat zijn om, om dan alsnog in ons spel te kunnen komen. Maar dat mocht vanavond niet zo zijn. 3-0, uh, dat was kansloos na een uur. Toen namen zij wat gas terug, werden misschien wat laconiek. Toen kwam, kwam er nog een 3-1. En dat is dan toch voor een return wel een aardig uitslag. Daar kan je nog wat mee. En hoeveel pijn doet het dan dat je in minuut 94 nog een vierde goal tegen krijgt ook? Ja, dat dus is zo uh, moeilijk. Het is net wat je zegt. Uh, met met 3-1 heb je nog enigszins uh, hoop uh, om er een eind over van nog, nog een wedstrijd van te maken. Maar met die 4-1... Uh, Wordt, wordt dat ontzettend moeilijk. Ja, het kansloos is eigenlijk. Het wordt heel moeilijk, ja. ja. Het wordt, het kansloos is eigenlijk. Heel moeilijk, ja. Griekenland, ja daar ben ik, wordt weer eens gestaakt. Dit keer door journalisten Kees legt straks Zuid. Waarom? Eerst maar eens eventjes naar John Sahoka voor de verkeersinformatie. John, ik zie toch wat files staan? Ja, dat klopt. stuks, uh, Lara. totale totaal lengte bijna 40 kilometer. Uh, twee ongelukken zijn er gebeurd. Onder meer op de A20 in de richting Gouda bij Moordrecht. Daar staat inmiddels drie kilometer en daar is de rechterreis ook afgesloten. En op de A27, Utrecht in de richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knoopend Lunet. Tim. Daar staat 4 kilometer en ook daar is de rechterlijst ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar weer een schakelen met Mark Robin Visser in het ADO-stadion in Den Haag. Daar is hij ambachtelijk aan het klussen. En niet zomaar, want Mark Robin, dit soort banen zijn gewild. En er is behoefte aan mensen die nog iets met de handen kunnen. Dat schijnt zo te zijn, Marcel. Er schijnt een uh, tekort te zijn of een tekort misschien wel uh, aan te komen. En er schijnt ook te weinig belangstelling te zijn voor, uh, voor ambachtswerk, dus werken met je handen. En hier in het ADO-stadion worden allerlei stands opgebouwd, straten maken, uh, omgaan met vers producten, het kappersvak, allerlei techniek. Er staat hier ook een gepimpte auto, dat moet dan mensen aanspreken. Gerard van Lit is hier ook, van het UWV. Heeft u zelf ook een gepimpte auto? Nee, ik heb geen gepimpte auto. Een normale auto? Ik heb een hele normale auto. Waarom moet dit allemaal hier? Waarom moet er al dit soort vrolijkheid uitgestraald worden? Nou, wij zoeken nog steeds op dit moment... maar ook in de, de verwachting in de toekomst zoeken wij uh, gekwalificeerd personeel. Ja? En wij willen is er eigenlijk... nu een tekort? Er is nu eigenlijk al een tekort in sommige beroepen. En wij verwachten dat dat in de toekomst alleen nog maar toe gaat nemen... Uh, in verband met de vergrijzing en de ontgroening. En, uh, maar we, zet, we hebben nu al vacatures. Dus we zoeken... U heeft nu vacatures, maar nou vraag ik me bijvoorbeeld af... Hè, de bouw in Nederland ligt volgens mij toch behoorlijk op zijn gat. En dan zie ik hier stratenmakers vrolijk het beroep uh, promoten. Ja, dat klopt. Uh, dat, is, dat, dat klinkt altijd een beetje uh, vreemd. Maar als wij naar de vacatures kijken... en als we zien hoeveel vacatures op dit moment nog open hebben staan... Ja, dan zoeken wij nog steeds mensen. Toch wel? Toch, nog steeds mensen, ja. ja. En hoe kan het nou dat mensen... Te weinig kennelijk, of dat er te weinig mensen belangstelling hebben voor dit soort... Wilt u niet zo hard hameren? Ja. Ja, het werk gaat gewoon door. Ja, dat gaat gewoon door. Hoor. Hoe, hoe kan dat nou? Is het imago? Vies werk, hard werk? Nou, slecht betaald? Nee, zeker niet slecht betaald. Het is uh, een, voor een belangrijk deel de onbekendheid. Er zijn gewoon heel veel uh, hartstikke leuke beroepen en die, uh, die niet nauwelijks bekend zijn bij... Maar dit is dus speciaal voor mbo-leerlingen... en ook mbo-leerlingen en werklozen. Ja. Ik zou vooral van die leerlingen denken... dit leer je toch op school allemaal, dat dit soort dingen te doen zijn? Dat je dit kan worden? Ja, voor een deel leer je het op school, maar dit zijn allemaal praktijkmensen. En... Je moet het echt laten zien hoe het is? Ambachten moet je laten zien. En ambachten kan je laten zien, want dat zijn natuurlijk fantastische beroepen allemaal. Dus je kan het prachtig laten zien. Vandaar dat de uh, animo onder uh, uh, scholen zo ontzettend groot is om, uh, om langs te komen. Ja, eh, ik, ik heb net een vloertje gelegd. Laten we even kijken hoe het daarmee is. Want die moet namelijk drogen. En ik had net een paar vlakken. U zegt scholen willen hier graag komen. Ik hoorde net dat niet alle scholen hier graag willen komen. Je moet ook nog wel moeite doen om die leerlingen het gebouw uit te krijgen. Jazeker. Uh, je moet het organiseren. Je moet, goed, je moet het als organisatoren ook goed uh, faciliteren. Uh, dat je ze netjes van school ophaalt. Want het is natuurlijk, in school zegt niet snel van... nou, ik stuur alle mensen ja. maar even langs. Nee, het is geen, niet elke dag feest. Ik geloof dat mijn vloertje inmiddels weer is afgebroken. Dat is natuurlijk ook naar. Nou, ik, eh, even kijken oh, waar die is. Hij moest zielig. toch drogen ja. nog, die, mijn vloer? Jongens, waar is mijn vloer gebleven? <lacht> dat is een vloer weg. <lacht> ik, ik had die blauwe. De vloer. Dit word, komt niet goed, jongens. Mijn vloer is weg. Maar, nou, nou, dat vind we ik niet leuk doen? voor je. Ik, ik, ik, ik, ik kies wel wat anders. <lacht> Tot straks. Maar kom weer vissen. U hoort hem straks nog een keer na negen uur bij de ambachten. Maakt hij eens een keer wat, ja. breken ze het weer af. Snel, hè? Tien minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan even naar Griekenland, want uh, nou, het land is even afgesloten van de wereld, zo lijkt het. De media staken. En dat betekent vier dagen geen krant, geen nieuwsprogramma's, op radio nog televisie. De journalisten protesteren tegen de vele ontslagen bij de media en de forse salaris kortingen die boven de markt hangen. Het is allemaal onderdeel natuurlijk van die grootscheepse bezuinigingsronde die de Griekse regering doorvoert vanwege dat enorme begrotingstekort en de hulp die ze krijgen vanuit de EU. Correspondent Corny Keese is in Athene. Nou Corny, geen krant op de deurmat denk ik voor jou vanochtend. Nee, nee, geen krant op de Deurmat. Maar dat was sowieso niet het geval hoor. In uh, Griekenland kent men eigenlijk geen, uh, geen krantenabonnementen, op een paar uitzonderingen na. Maar uh, vandaag kan ik me dus ook een wandelingetje naar uh, de kiosk besparen, waar ik normaal uh, gesproken mijn kranten koop. En hoe kom je nu dan aan je nieuws, Connie? Ja, dat is een probleem. Want behalve uh, geen nieuwsuitzending op radio en televisie... Uh, is er bijvoorbeeld ook geen nieuws te vinden op de internetpagina's van de kranten. Uh, er zijn wat andere internetsites en, uh, en blogs die ik, die ik bekijk. Maar goed, daar komt niet echt het, uh, het grote nieuws uh, binnen. Ja, uh, ik ben bang dat ik afhankelijk ben van, uh, van buitenlandse persbureaus uh, vandaag. En van de buitenlandse media. En van veel, collega's met, veel contact met collega's. Griekse collega's hier. Is het vaker voorgekomen dat de media staken, dat journalisten uh, even niks doen? Uh, nou ja, afgelopen jaar hebben journalisten al eerder gestaakt... samen met andere vakbonden die toen protesteerden tegen de bezuinigingen. Uh, maar dat was een 24-uur staking, niet, niet vier dagen achtereen. En, en ja, de vakbond zegt ook dat dit een van de grootste stakingen... Uh, ja, van de afgelopen 40 jaar is, zoiets. Uh, maar ja, de situatie is ook, is ook wel een nijpunt, uh, bij de staats. Televisie bijvoorbeeld zijn geen ontslagen uh, gevallen. Maar zij is wel flink gekort op salaris en pensioenen. Maar vooral in de particuliere sector is dat anders. Hè? De commerciële televisie en radiostations en kranten... Uh, zijn over het algemeen in handen van mediabaronnen. Welgestelde Grieken en Reders. En die zijn echt in financiële nood. En ja, eigenlijk bijna elke dag uh, vallen er ontslagen hier. En er zijn al een paar kranten ter ziele gegaan. Ja, wat vinden uh, Connie, de Grieken ervan? Uh, vanochtend uh, geen uh, Griekse equivalent van het uh, Radio 1-journaal op de radio? Nee. Het lijkt me iets uh. voor een opstand. En ja. s'avonds geen journaal? Ja, ja, het is heel merkwaardig. Het is, het is een uh, merkwaardig uh, gevoel. Het is nu nog maar één dag natuurlijk. Dus dat, dat valt nog wel mee. Maar vier dagen, ja, ik moet er eigenlijk niet aan denken hoor. En, en de Grieken ook. Ze zijn vervente krantenlezers, uh, volgen het nieuws, uh, discussiëren er graag over... Ja, uh, aan de andere kant hoorde ik gisteren ook reacties in de trant van. Uh, nou, het is wel lekker rustig. We worden op televisie en in de kranten alleen overspoeld met uh, slechte berichten over uh, de financiële-economische situatie van ons land. Dus sommige mensen vinden het denk ik ook wel prettig. Goed, Connie sterkte ermee in Athene. Even nieuws leeuw voor vier dagen. Nou ja, een dagje vrij. Hm. Zeven minuten voor negen. We gaan naar de wekelijkse column van Jeroen Wielaard. In Noord-Frankrijk zal het zondag weer door het gebied van de gevallen mannen gaan. De hel van het noorden. En ook daarom is Parijs-Roubaix meer dan een klassieke wielerwedstrijd. Het is niet zomaar sport en niet alleen vanwege dat decor. Het is literatuur, het is cinema. Dat stelt schrijver Herman Chevrolet in zijn nieuwe boek Het feest van list en bedrog. Eigenlijk moet het fietsen niet meer worden becommentarieerd door Mart Smeets en Maarten Ducro, maar door de beste kenners van boeken en films. Met veel voorbeelden onthult Chevrolet de pijnlijke waarheid. Voor wie daar nog niet genoeg van kan krijgen is het de nieuwe novelle van Dimitri Verhulst over het eind van een renner tussen de lakens van een hoer. Ook dat is toch een feest. Herman Chevrolet legt in zijn boek uit dat wielenwedstrijden zich ontwikkelen volgens universele dramatische situaties. In de kern draait het om de uitdagende missie van een jonge hoofdfiguur die voor het bereiken van zijn doel grote tegenslagen moet overwinnen en daarbij al zijn vernuft aan moet spreken. Steeds is er die verborgen waarheid achter de zichtbare werkelijkheid... de vuige, dubbele agenda's. Chevrolet's boek is een hartstochtelijk pleidooi voor vals spel. Hij stelt... Hoe graag ik ook zou willen dat sporters vrij van zonden waren... ik kan zulke mensen niet uitstaan. Bij hen zie ik iets te veel morele superioriteit. Het zijn van die personen die de sfeer verpesten op feestjes... We mogen eerder in onze handen wrijven van genot dat er zoiets is als list en bedrog in het wielrennen. Ik mag dat graag met Herman eens zijn. Wielrennen is juist zo mooi omdat het zo lekker slecht kan zijn. En wielrennen is niet alleen maar lelijkheid. Geef mij zondag in Roubaix nog zo'n fameuze finale als vorige week in Vlaanderen. Laat Fabian Cancellara nog een keer glorieus verliezen, volgens welk scenario dan ook. Het gegeven ligt er, maar de grote roman over het wielrennen is nog nooit geschreven, laat staan verfilmd. Misschien dat dat te maken heeft met een belangrijk tekort. Vrouwen. Het wielrennen blijft een stiel die door mannen tot literatuur wordt verheven voor een groot mannenpubliek. Het is de passie van wat jongensmannen worden genoemd, types als Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jong. Op zich is daar niets mis mee. Ik ben er zelf ook eentje. Maar het blijft beperkt met louter mannenconflicten. Wielerminnaar Dimitri Verhulst heeft het gaatje gezien en is erin gesprongen. Zijn monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten... is het verhaal van de Senegalese prostituee Sinabu. Zij vertelt over de fatale nacht met Jens de Gent... het gode kind van het wielrennen uit het verscheurde land... waar wielrennen het heiligst is... om het leven gekomen in de hoerigste hoerenstad van heel Senegal. Zo laat verhulst het haar zeggen... geïnspireerd door de tragische dood van de gevallen god Frank van den Broeke. In oktober 2009 stierf hij in de nacht... in de broeierige Senegalese badstad Salie. De dramatische situatie was aanbeland bij het punt totale ondergang van een held. Het had op het laatst niets meer met wielrennen te maken en toch ook weer alles. Ik kijk hongerig uit naar de film. Ook een feest voor vrouwen. En dat was Jeroen Wilaert. Elke vrijdag is hij te horen bij ons in het NOS Radio 1 journaal. Zo dadelijk na het journaal van 9 uur gaan we het hebben over het afsluiten van abonnementen. De uh, bedrijven als KPN Telford. De providers willen niet langer samenwerken met BKR in Tiel. Zo meteen meer daarover. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie, VVV NEC. Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zegt! Ado Vitesse. Met een mooie beweging. En dan in het zijnet. Excelsior De Graafschap. Doepen. Ja, gelijk maken. Hacht. Hacht. En Willem V. Herakles. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt En ook de zwemkamp in Eindhoven. NOS Langs de Lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.